Vrije geluid hoor je op Aloha Radio. Het station zonder reclame, onafhankelijk en zonder flauwe gul. Kortom, vrije muziek voor jou. En hier zijn DJ Jaap en Jacco op Aloha Radio. Ja, luisteraartjes. We zijn er weer met de podcast van zondag 28 juli 2020. En hier is Jacco en ik, hallo die Jacco, oude vriend. Ja, goedenavond mensen, hallo, goedjes vanaf de Veluwe. Vanaf de Veluwe, ja ja, ja, ha, ha, ha. het is wat hè, met die zei zijn zo afgelopen, wanneer was dat, zondag, of nee, maandag was dat hè, heb je nog gekeken? Ik heb het helaas niet gezien, nee, ik ah. heb het niet gezien, nou, ik heb, nee. Ik heb het voor de helft gezien en toen heb ik het nadal, want, uh, gedeeltelijk teruggekeken. Want ik wilde toch even weten waar het over ging. Maar wat een toestand, zeg. Oh, wat grapje, jongens. Maar ja, ik uh, geloof dat die, die Van der Grijp daar geen zin meer in hebt, Heb ik begrepen. Die wil, uh, hij wil uh, niet meer in deze samenstelling. Dus ik denk dat hij gewoon van die geneel wil. En uh, Johan Derksen die, uh, die heeft even de tijd nodig om er eens even over na te denken. Maar Van der Grijp is er klaar mee. Dus, het laatste wat ik uh, vandaag, en dat was vanmorgen, ik weet niet van welke datum dat is hoor, maar ik heb het vanmorgen gelezen op Twitter: ja. is dat uh, zowel uh, Dirk zelf als absoluut geen programma meer willen maken met genet. Ja, uh, ja, dan moet dus gaan niemand. Dat over... is wat ik gelezen heb. Ja. Dus, ja. Maar hoe dat dan uh, eventueel in een forum uh, gegoten wordt, ik zou het niet weten. Ik nee. begrijp dat er wel eens. Uh, ik begrijp dat er wel eens een, een, een, een, een co-presentator aan tafel heeft gezeten, een vrouw of zoiets dergelijks. Dat las ik ergens of zo. Die heeft het wel eens overgenomen als Gene niet, niet kon ofzo. Uh, kan zij het mij doen. Ja, het zou, het zou, het zou leuk zijn om een, om een vrouw aan tafel te hebben die de, de dingen van de andere kant bekijkt. Maar weet je ik vond het in het begin vond ik het een beetje... Want op de radio is die genee best leuk hoor, vind ik. Want hij is ook op Veronica op de radio. Vanaf ik heb zijn boek gelezen. Maar zijn boek gelezen. Hij, hij doet het best leuk, weet je. En, en eerlijk ja. gezegd vind ik het geen onsympathieke gozer, die, die, die, die genee. Hoe heet ja, je dat? Uh... Ik vind het jammer dat die niet gewoon... Uh, ja, uh, ja, hun waren boos eigenlijk, omdat die... Uh, ze een beetje afviel, weet je Johan en René, hij viel ze een beetje af over dat, uh, die, die, uh, dat racisme gedoe en zo, dat grapje van, uh, van Johan Derckse. En uh, ja, ik vind het jammer hoor, want ik vond dat wel leuk dat programma, en dat ze een beetje het randje opzoeken, tjonge jonge, de mensen moeten wel ergens tegen kunnen hoor, je kan ik zeggen, weet je. Dan moeten ze maar maar ik, vind, ik vind dat is waar, waar we huidig, uh, dat is waar we op dit moment heel erg in zitten, is dat uh, niet alleen dat mensen zijn heel erg gauw gekwetst, maar mensen hebben ook ontdekt dat, uh, dat, ze daar, uh, dat ze door gekwetst te zijn dingen voor elkaar kunnen krijgen. Ja, ja, ja. Het, werkt, het werkt, het lukt. Ja, je, de, de, de media en bedrijven zijn doodsbang voor reputatieschade. Ja, dat, dat, dat, dat snap dus. ik best wel, weet je, ik begrijp die bedrijven ook wel aan de ene kant. Maar aan de andere kant zeg ik, het zijn maar. Je een... laat je ze wel chanteren, hè? Je laat je chanteren en het is maar een handje vol uh, mopperkonten. En waar stopt het, hè? Ja, waar stopt het? Maar het zijn maar een handje vol mensen die klagen, hè? Van die mopperkonten, weet je. Ja, en, ja en die en, schade ook de beweging waar het om gaat eigenlijk. En dan denk ik, zo, dan moet je erop met je gezeur, weet je wel. Ga lekker, uh, uh, lekker dan emigreren of weet ik, of, of donder lekker op, uh, zeg ik dan tegen die mensen. En, uh, uh, en dan denk ik, van uh, als je nog niet eens een geintje kan maken. Ik denk, valt die towers dat mag ook niet meer herhaald worden. Ik denk, wat slaat het op, weet je. Je moet dat een beetje met een knipoog bekijken, weet je. En de mensen voelen zich zo gauw gekwetst. En de meeste mensen waar het dan om gaat, die houden hun schouders op, die, die snappen het ook niet, weet je. En uh, ja, ik denk, nou zie je wel, de hoortjes van de andere kant en die halen hun schouders op van, ja, zo so wat, weet je. Die, die, maken, weet je wat, die lachen uh, net zo hard als wij. Ik denk, ik, ik denk kijk, in, in, in, in, binnen elke organisatie heb je verschillende soorten mensen. Ik heb zelf bijvoorbeeld, laat maar eens een voorbeeld maken. Ik heb zelf heel veel uh, werk gedaan voor de dierenbescherming. Ik heb uh, een, uh, bij een hondenschool geholpen. Ik heb bij uh, de herplaatsing van asieldieren uh, geholpen. Ik heb af en toe uh, geholpen in het asiel en dergelijke. Ik heb diverse dingen gedaan. Maar binnen, de, binnen, de, binnen zo'n organisatie heb je mensen die... Um, ja, gewoon het leuk vinden om met dieren bezig te zijn en het dierenwelzijn belangrijk vinden. En die dan, zeg maar, door daar te helpen, daar uiting aan geven. Maar je hebt ook, zeg maar, mensen die, die gaan nog iets verder. Die hebben dat. Plus dat ze dan bijvoorbeeld uh, vegan zijn, zeg maar. En dan heb je. Nog een weer een trapje verder zeg maar. En dan heb je bijvoorbeeld mensen die zich vastketen aan het hek van... Dus, hè, die, die, die zijn begaan met dieren, werken aan het ziel. Er zijn vegan, volgende trapje. Keten zich vast aan het hek van een uh, uh, slachthuis bijvoorbeeld. Een schokkerij bijvoorbeeld. Nou ja, en dan ga je bijvoorbeeld nog een stapje verder. En dan heb je mensen die gaan een proefdierencentrum binnen of een netfokkerijcentrum. En bevrijden de dieren. Waar ik het trouwens overigens met uh, de proefdieren uh, helemaal mee eens ben: dat ze die bevrijden. De netsen, uh, het lijkt heel mooi dat je ze bevrijdt, het probleem is alleen. Nadat je ze bevrijd hebt, zeg maar, laten ze ze altijd vrij. Gewoon lopen het bos in en daar gaan ze binnen een paar dagen dood. Dus, ja, dus en, het en vraagt ja. al ze net zo goed in de fik kennis steken. Nou ja, ik bedoel... Klinkt hard, Nou, maar. Ja, nou ik, ik, ik heb meer het idee van, als je ze dan bevrijdt, doen ze dan in, ko in kooitjes of bakken of wat voor... Een, en neem ze mee en probeer ze een humaan onderkomen, een goed onderkomen te geven. Hè. Dan ja, moet je, ja dan, dan ben je, dan je echt vriendelijk, vragen. ja. Als je, als je het dier bevrijdt, moet je ook een vervolgoplossing bieden. Ja, daar ben ik en met gewoon, eens. Gewoon het een dier loslaten en dan van: nou, doe je, uh, je bent vrij. Zo, zo werkt het niet, want ja. heel veel van die dieren, uh, alhoewel ze rooddieren zijn nog steeds, kunnen zich niet redden in de natuur. Of ja, kom in één keer met een, uh, een vos of uh, tegenwoordig een wolf in uh, contact en dan is het ook afgelopen. Ja, maar dan hebben ze zo'n lekker maaltje. Ja, dan heeft de wolven en de vos ja. weer een lekker maaltje, dus die is toch weer nut. Dus ja, zo je toch weer... Ja. weer uh, is niks okay. is stadwit. Ja, maar, ja. maar dat heb je ook met, in, zeg maar, in zo'n organisatie als, als Black Lives Matter. Dan zul je ook vast mensen hebben die gewoon zeggen van... Nou, ik ben het eens met die stelling en, en daarom zit ik erbij. En dan heb je mensen die zeggen van... Ja, nou, ik ben het eens met die stelling en ik wil er wel wat ver in tijd in steken of zo... Uh, en dan heb je gewoon mensen die denken van, uh, ja, ja, de hele, deze hele wereld is kut, uh, die moet branden. Ja. Die groep heb je ook, zeg maar. En die vinden dan aanhang bij, uh, bij zo'n organisatie die op dit moment hip is. En als de volgende, volgende, volgende maand een andere beweging is die ook uh, de boel wil nou, terroriseren, dan sluiten die mensen zich daar weer bij aan. Kijk, een, een jaar hoor je niks, zei je. Kijk, racisme is van alle tijden hè? en dat zal nooit verdwijnen hoor, het zal altijd blijven. En het is niet alleen de blanke, er zijn ook mensen van andere rassen die andere rassen weer discrimineren. Dus het is niet zo dat alleen blanke racistisch zijn, alle rassen zijn racistisch. En in elk mens, welke afkomst of ras of geloof je hebt, in elk mens, ook bij mij, schuilt een racist. Ja, dat niet alleen ook, maar ook bijvoorbeeld binnen landgenoten of zo. Zeg maar. Als ik uh, Turkse jongens bij mij op het werk, hoe, die zelf uit de grote stad in Turkije uh, uh, komen vaak, hoor praten over Turkse jongens die ergens uit een bergdorpje komen, zeg maar. Dat is ook, daar praten ze ook over die jongens die van uh, de achterlijke Mongolen, nog de domme ezelnoods. Ja, maar dat en... zie je toch in Nederland toch ook. Weet Over boeren bijvoorbeeld, weet je. Nou, ik heb liever die boeren hoor, want ik ben in Drenthe geweest in, in 2016 met mijn vrouwtje op vakantie. Nou jongen, uh, wat een relaxe mensen zijn dat daar, joh, in het oosten van het land. Nee, maar ik, je, wat we maar zeggen is dat. Wat ik maar zeggen zeg, is dat er wordt altijd geluld door de, uh, over ja, andere tuurlijk. mensen. Ach, die stadse fratsen en wij zeggen, <tie> oh die domme boeren, weet je wel. <laughs> maar we moeten toch, uh, dankzij hun hebben we wel tevreden, ja toch? Om even grof te zeggen. Ik zeg altijd maar, gekwetst zijn is een keuze. Ja, maar het is ook tegenwoordig mode om gekwetst te zijn. Het, het levert hier wat op. ja. Het schijnt te helpen, de, uh, ze kunnen de klaagmuur wel afbreken, want kom in Nederland wonen, hè, en breekt die klaagmuur af in, in, in Jeruzalem, kom maar lekker in Nederland klagen, dan krijg je je in. Ja maar nou ja, het is overal hetzelfde, ik bedoel kijk naar Zweden, kijk naar Duitsland, kijk naar Frankrijk, ja, ja, het, het, uh, het is overal een grote op dat moment. En, en, uh, ja, een huilenbalk of zo is het uh, zeg maar. Hè. Ja, Johan ze. met heel veel dingen ben ik met hem eens. Soms denk ik ook van nou, nou, maar ik denk ook dat hij dat ook met een knipoog. Weet je, mensen nemen alles zo oh, serieus, weet je. Je moet dat met een knipoog bekijken. Want, uh, kijk, weet je, hij, hij heeft niets excuses aangeboden. En waarom zou je die knie maken? Ik bedoel, het is zijn mening en dat mag hij hebben, klaar. Want als je geen mening mag hebben. Ik denk ook dat, dat, dat, en dat hoor je ook bij andere mensen die uh, zeg maar, die door de stront gehaald worden, is dat uh, voor die mensen die zeg maar, zich gekwetst voelen door Johan maakt het maakt niet uit of hij ze excuses zou maken. Nee, want het uh, uh, verandert, verandert, verandert niks. De, de, de verand, die mensen die willen gewoon de wereld in brand hebben staan, en als er, er, was, er was vandaag, het ging over een of ander bedrijf. Ik weet niet meer exact wat het over ging, maar het ging ook over een of ander bedrijf. En die had, al, die had al dit veranderd en dat veranderd. En gingen ze weer dat aanpassen. Maar het was steeds niet genoeg. Steeds kregen ze weer brieven en mails en, en, en mensen tegenover ze. die zeiden: van Ja, maar dit klopt niet. Het zijn van die tram, het is nooit genoeg. Dus je, kunt beter gewoon eerste, je kan beter gewoon een harde lijn trekken en de eerste keer al niet ingeven. Want het is ze nooit genoeg. Het gaat steeds weer een stapje verder. Ja, we, we zullen gewoon hun zin doordrijven. En weet je wat ik het ergste vind? Het is niet eens de meerderheid. Het is een klein groepje. Die het verknalt voor de grote groep. En hun achterban zijn ook het slachtoffer. Want heel veel van hun achterban. Die, die willen dat gedoe allemaal niet. Weet je. Daarom zeg ik het is maar een kleine groep. En niet alleen Black Lives Matters. Maar ook andere groeperingen. Die doen het precies hetzelfde eigenlijk. En, en dat draait alleen maar uit op, op, op rotzooi. Op, Want ze zijn in Amerika als ze dood voor een burgeroorlog. Ja. En als, nieuw, daar gebeurt, als dat daar gaat gebeuren, dan gebeurt het hier ook, hè? Ja. Maar ja, laat maar branden. Waar <laughs> nou, goed nieuws... Uh... Vattenval gaat niet uh, verder met de bouw van de biomassacentrale in de Emser. Ah, dat is goed nieuws. Kijk, dat is goed nieuws. Dat het is, is zo. zelfs zo, dat uh, uh, schrok ik zelf ook van, dat er nu een aantal mensen binnen de D66 wakker worden en in één keer zeggen: van, hé! Ja, heb ik ook gelezen. Biomassa -centrale? Ja. centrale, toch niet? Het rare is. Ja, dat... voor de verkiezingen, hè? Ja. ja. Maar, de, maar de, als, het, als het doel hetzelfde is dat die centrale niet gebouwd wordt, ben ik blij. Ja. Uh, uh, het rare is dat van alle partijen, nee, ik moet er gewoon om lachen. Van alle partijen, degene die er absoluut mee door willen gaan met het vernietigen van bossen over de hele wereld, Groen, is. GroenLinks! Ja, en dat is de meest groene partij van Nederland. Laat me niet lachen, Zo, joh. Ja. Het is eigenlijk overbodig, want je hebt de Partij voor de Dieren. Die zorgt ja. voor het uh, ja, ja. milieu, natuur en ja, dieren. Dus GroenLinks je... Links is in feite een overbodige partij. Eigenlijk wel, want, want de Dierenpartij. Ik vind, uh, ze zijn niet echt links of echt rechts. En we gaan voor de dieren, want hoe uh, heet ja. ze ook alweer, die oude voorzitter? Die nou, Mar ja, Marianne Thieme. Die zei: Als je goed bent voor dieren, ben je ook goed voor mensen. Nou, er zit misschien ja. best wel wat iets in. Ja. Ja. Dus, en ik heb gelezen dat uh, Pieter Omtzigt uh, als lijsttrekker voor het CDA gaat naar de verkiezingen. Uh, nee, uh, er zijn vier mensen, geloof ik, voor die... Uh, ja, klopt, ja. ...die voor wat leiderschap gaan. Eraan. En uh, ik vind het geweldig dat Pieter Omzicht uh, uh, zich kandidaat heeft gesteld. Nee. Want ik vind het al jarenlang geweldig. Het is echt een tijger. Oké, okay, nou ja, en laten we hopen dat hij het dan wordt, hè. En ja. uh, zijn do dossierkennis en hoe hij ah. zeg maar andere uh, zeg maar, hoe die de kamer het vuur aan de schenen legt. Okay, ja, dat is nou ja. Dat ik wel ja het, mooie <laughs> is altijd, het mooie aan hem is altijd dat zeg maar, als het gaat om de kennis, wat in alle, hij leest gewoon die documenten van de eerste tot de laatste ja. letter. Die alles. Dus hij slaat ze gewoon constant om de oren. Zoals VVD slaat hij constant om de oren. Met hun eigen artikelen die ze uitbrengen En zo en dan wordt hij later ziek van. En daarom vind ik het zo mooi. Ja, maar weet je wat dat ook is? Kijk, die VVD en die uh, CDA. Die hebben jarenlang een beetje samengewerkt. En dat ging uh, best wel goed. Zeker tussen Wiegel en Veracht. Dat was dan de uh, jaren tachtig zo. En, uh, maar ja. Onder Lubbers werd het steeds commerciëler allemaal, hè, vanaf 1980. Daar hebben ze de, K, de wat nu dan KPN heet, dat was vroeger PTT voor de jongeren onder de luisteraars. Ja, PTT was vroeger een staatsbedrijf, post, telefonie, telegrafie. Nou ja, en dat is allemaal, uh, uh, ja, gelukkig is het nog steeds een Nederlands bedrijf. En uh, maar dat hebben ze ook gewoon maar te grabbel gegooid, weet je. De, de, de Rijkspospaarbank, later Postbank, nu is het de ING-bank. Nou, de ING-bank bestaat al een poosje hoor, maar goed. Dus ING-bank is allemaal particulier geworden. Nou, ziekenfondsen zijn allemaal particulier, uh, woningbouwverenigingen. Uh, het wordt allemaal uh, steeds meer op de markt gericht. Ja, dat is ook niet altijd goed, hè. Nee, en het stomme is dat ze, toen ze de Nederlandse spoorwegen verkochten, ja, ook, dat, ze ja. dat, dat ze dat hebben gesplitst in een onderhoudstak en in een diensttak. Dus de NS-spoorwegen en ProRail. De een is verantwoordelijk voor het materiaal en, en, en, en, de, en de rails ja. en de ander is verantwoordelijk ja. voor, de, voor de service. Alleen ProRail is nog van de straat, hè? Dat, ja, dus dat, ik vind dat, dat uh, hadden ze dus dat hadden ze dus gewoon nooit moeten doen. Ze hadden het dus gewoon bij elkaar moeten houden in in staatseigendom. Net zoals dat ik vind dat al het infrastructuur en alle watermanagement en alle elektriciteitscentrales zouden eigenlijk staatseigendom moeten nou, zijn. Even... Er, is op dit er is op dit moment vrijwel geen elektriciteitscentrale of leverancier die van Nederlandse origine en die, die zijn allemaal buitenlandse bedrijven. En iemand die, ik ken iemand die VVD stemt, al jaren vanaf de eerste keer dat hij moest stemmen. En, die zei mij een keer, ja, hij zegt, één ding hadden ze nooit moeten doen. Ze hadden al die nutsbedrijven en de post en zo en de spoorwegen allemaal voor de staat moeten houden. Hij zegt, de rest interesseert me niet. Ze, maar dat had de overheid nooit van de hand moeten doen. Nou ja, dat vind ik voor een liberaal, een liberaal iemand vind ik dat wel een... Een hele verstandige uitspraak. Maar ja, de VVD zelf, die, die, uh, die wil alles het liefst uh, particulier maken. Dan nou, heb ik niks tegen particuliere bedrijven. Nou, het klein kleinbedrijf en het middenbedrijf. Fantastisch. Maar die multinationals, die, die krijgen veel te veel macht. Weet je, en dat moet je ook niet hebben. Weet je, dat, uh, de overheid, tenminste het volk is natuurlijk de baas. Maar de overheid die heeft het laatste woord en niet het bedrijfsleven, althans niet die multinationals. Want die bepalen dan een bedrijf uit Japan of uit Amerika, die gaat bepalen wat hier gebeurt. Want anders verkopen we jullie niks meer. Nou, dan maken we het toch lekker zelf. Ja, toch? Ja. Zo zie ik het tenminste hoor. Kijk, en een socialistische heilstaat hoef ik ook niet, want dan, dan valt daar nog maar een droog brood meer te verdienen. Je moet wel wat van een zakenwereld hebben, want je bent van elkaar afhankelijk. Want klant, klant en winkelier die hebben elkaar nodig. Het is gewoon zo. Ja, dat sowieso. Dus, uh, ik, uh, ik had gelezen dat er een hittegolf was in Siberië. Dat is ook raar aan. Het ja, ja. was daar op een gegeven moment 38 graden. 38, zou dan nog hoger. Ja. Dat is echt, uh, dat, dat, dat is echt, uh, ja, is bizar, zeg maar. Ach, ja, als het, als het verhaal, zeg maar, wat uh, bij denk, Siberië denk je natuurlijk aan ijs en sneeuw. En, ja, maar zomers, uh, het is zomers. Min, is min, het, min 40 en zo, dat soort shit. Maar meestal is het zomers daar en dan is het niet het hoge noorden van Siberië, maar wat meer in het midden. Kan het zomers normaal gesproken ook een graad tot 30 worden. Maar ten noorden van Siberië, dat is wel heel raar, hè? Want ja. daar wordt het zomers uit 20 graden, hooguit. Ja. Maar echt warm, maar niet. Het zou nog allemaal weken aan kunnen houden, denk ik zo. Ja, zo is, ja, is wel gevaarlijk, want als die, uh, hoe noemen ze dat, die, die, uh, die bevroren grond, hoe noemen ze dat ook weer, uh, permafrost of zo? Permafrost, ja. En dat is levensgevaarlijk als dat gaat smelten, want er zit uh, methaangas uh, in dat ijs. Van uh, duizenden en duizenden jaren oud. Van voor de ijstijd nog. Als dat in de lucht komt. Plus al die kooldioxide. Want ze zijn toch zo bang voor die, uh, die stikstof, die kooldioxide. Nou jongens, er zit nog meer onder de grond. dan wat ze nu in de lucht spuiten. Zeg maar met al die fabrieken en al die verkeer. Dus als dat gaat ja. smelten, hebben we echt een probleem. Wereldwijd dan, hè? Ja, ik heb wel eens gehoord dat, zeg maar, dat, dat dat kan, dat, uh, uh, dat sommige bodems, zeg maar, waar die al tien jaar bevroren en, en, en uh, waar een, al tien jaar een ijslaag van een paar meter op ligt, dat er ook in die, in die bodem of in, of in de ijslaag zelf. Dat daar allerlei soorten virussen of ziektes kunnen zitten, zeg maar. Ja, dat zou heel die goed zijn. Die, die nu veilig zijn, omdat ze al jaren, eeuwenlang kats bevroren zijn. Misschien zelfs wel, misschien zelfs wel eeuwen. Uh, zeg maar, uh, blijkt als dat. Ja, stel dat, dat dat smelt en dan komt. Het kan het wezen dat het vrijkomt. Misschien komt daar die corona wel vandaan, weet jij veel. Je weet dat maar nooit. Nou ja, er kunnen in ieder geval, uh, er kunnen in ieder geval hele, rare, hele rare dingen gebeuren, zeg maar. Dus wie weet, wat, als er uh, zo'n grote ijsvlakte uh, in één keer uh, gaat smelten, wat er dan allemaal vrijkomt. Ja, nou, en uh, ik heb een... Uh... Een browser ontdekt, dat als je die, uh, dat is een zoekmachine, als je die browser installeert, dat voor elke keer als je wel een zoekopdracht doet, dan planten ze een boom. En ze willen 1 miljoen bomen planten wereldwijd. Oh, uh, Ecosia. Go ja, Ecosia, inderdaad. Ja, ik weet niet of dat uh, echt waar is, maar of dat fake is. Want ze, ze zeggen dat die uh, zoekbrowser ook uh, heel veilig is, dat ze niks bewaren zeggen ze, maar En je ziet die tellen heel snel ja. gaan. Hè? Maar ik vraag me wel af of dat echt zo is. Er kost wat geld, al die bomen, planten. En die moet je nog eerst nog kweken. Dan moet je ze nog planten. En welk land wil ze wel en welk land wil ze niet hebben. En sommige landen denken, dat is lekker. Over 20 jaar kappen ze weer. En kunnen ze allemaal die centrale in. Weet je? Om stroom te wekken. Maar nou, je weet nooit wat erachter zit. Misschien is het al mensen te verleiden om die browser te gebruiken en ondertussen zitten ze in lekker jouw gegevens te Geef mij dan toch maar liever Firefox of, of Google want ik mag geen reclame okay, maken. nou Dit is, wat, dit is wat, ik, wat ik gevonden heb over Ecosia. Ja, vertel. Um, er wordt gezegd dat 80% van de inkomsten wordt gebruikt. Uh, om aan dat wat technisch gesproken zeg maar. Ecosia zegt dat ze dat gebruiken om bomen te planten. Maar dat is niet helemaal waar. Want uh, een deel van het inkomen wat ze hebben. dat schenken ze aan het uh, Wereld Natuurfonds. Oké, okay, nou ja, altijd nog beter wat, dan wat. Aan wat die, ja, wat die daarmee doen, dat is dan, is dan wat anders zeg maar. Ja, dat bedenken uh, ik gewoon maar goed. Wat, wat, wat, maar Ecosia is eigenlijk ook geen zoekmachine. Het is een assortiment uh, van schil die uh, ligt over de bestaande zoekmachine Bing, die van Microsoft is. Ja, oké. Okay. Ah. Dus uh, ze, hebben in feite, uh, ze hebben in feite dus niet zelf een zoekmachine gebouwd. Ze hebben ook geen servers of gebouw met computers en alles en zo. Oké. Okay. Dus uh, ze maken gewoon compleet gebruik van de, de serverruimtes in, uh, in Silicon Valley van Microsoft. oké. Ja, okay. ja. ja. Uh, kijk en die servers, uh, al wel dat er wordt gezegd dat die CO2 neutraal zijn die servers, oh, no. uh, zit maar 44 van de stroom die naar dat servercentrum van Microsoft gaat, is groene energie. Uh, Ecosia... de servers die, die de Ecosia zoekmachine... mogelijk maken... die servers, die computers... die de zoekopdrachten verwerken... draaien ze voor 56% op kernenergie. Op zich is dat niet erg. Kernenergie mm -hmm. is, is beter dan... Uh, biomassa centraal. Dat is waar. Dat is waar. Uh, dus maar... Uh, het grootste nadeel... Want, je, want ik zit hier op die site te kijken... die allerlei, allerlei soorten zoekmachines... reviewt... Mm -hmm. uh, uh, het grootste is uh, wat, wat de klacht die je heet is dat je heel veel dingen niet kan vinden nou snap ik dat ja, okay. want, ja, ja. Uh, het draait op de zoekmachine van Microsoft de, die Bing heet nou die is echt ruk ja. gewoon <laughs> uh, die, ja die uh, is gewoon echt als je, als je, als je gaat zoeken dan, dan vind je gewoon niet wat je vaak niet wat je wil hebben dan moet je alsnog naar Google toe En uh, uh, Kijk, er zijn heel veel zoekmachines, je hebt ook bijvoorbeeld DuckDuckGo is heel populair, ja, of Startpage. Ja, ja. En DuckDuckGo en Startpage, allebei, die uh, claimen uh, dat je uh, relatief anoniem en prijzen klevert. Ze, nou, nee, ik, dan moet ik eerlijk zeggen. DuckDuckGo en Startpage uh, zeggen niet dat je anoniem bent, maar ze claimen privacy. Ja. Uh, ja, nou, Wie controleert is dat, hun, nee? ja, weet je? Nou ja, dat niet alleen. Maar nou, ik bedoel, je computer heeft het IP- en MAC-adres en dat gaat standaard mee met iedere zoekopdracht. Ook met die, naar nou, dat soort zoekmachines. Dus uh, laten we gewoon beginnen met op te stellen dat privacy is dat. Ja. Dat bestaat niet ja, Iemand die jou wil vinden, zeker een overheidsdrieletterige uh, instantie. Uit Amerika, die vindt jou binnen twee seconden. Maar waarschijnlijk ze ons allemaal al. Dus, uh, ja, daar kan daar, je wel vanuit gaan. Uh, daar moet je gewoon vanuit gaan. Maar het is een heel mooi verhaal. Uh, en, en ze hebben echt hele goede intenties. Uh, uh, uh, het, is, uh, het is hartstikke mooi. Het is een heel mooi initiatief. En het is uh, wat dat betreft... Maar uh, het wordt iets mooier uh, verteld dan dat het is. Ja, dat is vaak Laten we zo daar. Bij bij Laten houden. we daar. Ja. <laughs> oeh, oeh, oeh. Dus, uh, ja. Nou ja, goed, ander goed nieuws: er komen geen windmolens in de wijde meren. Er een witmogels komen in dat, een landschap dat vol met uh, dat vogels zit, en vogels windmogels is, is, is een heel slecht, slecht idee. Is de dag dus, uh, niet lang genoeg? Dat is gooi en omstreken geloof ik. Hè? Ja, okay, ja, ja. ja. ja. Dat, dat, is, dat is op zich, is dat een, vind ik dat een goed idee, ja. want, uh, als je daar zeldzame vogels hebt zitten die in de wieken in van windmolen komen, dat... Uh, ja. Vogeltje, wat zing je vroeg zonder windmolens? Hey, hey. Hey, dan, hebben we nog, dan hebben we nog wel wat. Uh, op. het uh, idee is ontstaan, zou het goed weten, om dierenrechten in de grondwet vast te leggen. Dierenrechten in de grondwet. Kunnen ze ook een uitkering aanvragen? Dat denk ik niet. Op dit moment zijn er 110.000 ondertekenaars. Zo dan. Uh, nou, ik vind, in ben de ik het wel mee de eens, de weet de je. De Want kijk, ik vind het moet niet ja, doorslaan. Ja, ik vind dieren hebben natuurlijk rechten. Dat ze ze niet mag mishandelen of weet ik veel. Maar waar ik wel een beetje bang voor ben, dat ze dan. Uh, uh, ...via Dat ze een misbruik van kunnen maken. Van nou, ik ga het, uh, naar de rechter stappen. Want jouw hond heeft mijn hond gebeten. En dan ga ik, uh, ja, <coughs> dan word jij aangeklacht omdat jouw hond uh, iets doet. Waar jij niks aan doet. Maar dat kan al. Ja. Kijk, als jij een hond gaat ophitsen om iemand te bijten, dan kan je dus nu al naar de rechter. Dat snap ik. Ja. Maar als beesten gewoon zitten te spelen met elkaar. En uh, ja, er is niks aan de hand en eentje die, die, die grijpt hem uh, bij zijn strot, die bijt zijn keel door en die gaat dood. Dan wordt dat baasje van de hond die je gebeten hebt die wordt dan aangeklaagd, terwijl die er ook niks aan kan doen. Ja, kijk, weet je dan houdt hij het er echt wel in de gaten, maar ja wat Ik vind wel, uh, laat ik het wat simpeler stellen, stel je loopt allebei in het park en uh, jouw hond gaat spelen met uh, een andere hond en jouw hond uh, bijt die andere hond zo dat die persoon naar de dierenarts moet, dan vind ik wel dat je als baasje van de bijtende hond dat betalen moet. Ja, eigenlijk wel, ja. Hoe lullig het ook is, maar ja. Maar het dierenrechten, dierenrechten gaat, gaat wat ze willen. Uh, uh, uh, zeg maar om dat in de grondrechten te krijgen. Uh, maar, en dat kun je maar. ondertekenen als je dat mee eens bent op www.dierenrechten.nu ik, ik noem doe even een voorbeeld. Ik noem even een voorbeeld waar, waar we hier over praten. Ja. Ja? Je hebt een... Uh, Gigantische broodfokkerij. Waarbij wij zeggen dat de honden in erbarmelijke omstandigheden in oude varkenshokken liggen. Uh, en de, de moederhonden het daglicht nooit zien. En uh, alleen maar goed zijn om uh, puppy's uh, te fokken. En uh, uh, vies, verveeld en goor en ondervoet en alles en zo liggen die moeders daar. En de pupnest nest na nest moeten ze produceren. En uiteindelijk gaan ze dood. Nou, wat dat betreft vind ik het wel wettelijk, goed, die dierenrechten dan. Ja, ja, wettelijk kun je daar nu heel weinig aan doen, want de wet is namelijk zo, dat als een dier een dak boven zijn hoofd heeft en er staat water en voer op de grond, dan heeft de landelijke inspectiedienst geen poot meer om op te staan. Oké. Okay. Dat is waar we op dit moment zijn. Ik heb het zelf van dichtbij meegemaakt, mm -hmm. dat de landelijke inspectiedienst naar een een zwaar verwaarloosd paard. Dat paard stond ergens achter in de wijk. En uh, dat zag er echt zwaar verwaarloosd uit. En een stond mank en een, uh, drama. Al. Het zag er gewoon verschrikkelijk uit. De die gaat erheen. Neemt het paard in beslag. Zeg maar. Of wil het paard in beslag nemen. De eigenaar van het paard komt er ook bij. Die belt de politie. En de inspectie, uh, inspectie, inspectie, inspectiedienst wordt met lege handen weggestuurd. Omdat uh, er was ergens achterin een schuttetje met een afdakje. Er stond een bakje water. En dan voldoet hij aan de wettelijke eisen. Klaar? Je luistert naar de podcast van Aloha Radio. Nou, daar sta je dan. Ik bedoel Dus wat dat betreft www.dierenrechten.nl Oké. Okay. Kun, kun je tekenen. Ja, kan. Nou, ik denk dat ik dat wel ga doen. Ja. Dat is, uh, dat is zeg maar, dat soort dingen. Dan heb je een boot om op te staan. Uh, uh, ja. ja. Dus, uh, nou ja, die netse vokkerijen, die gaan dus dicht. Dat is een goede zaak. Ja, dat vind ik ook wel, ja. Want die beest wordt alleen maar gefokt voor de pels. Ja, belachelijk. Kijk, een koe koeien bijvoorbeeld. Als koeien worden geslacht voor, uh, voor het vlees... en ze gebruiken die huid om er jassen van te maken... Uh, leren bankstellen dan vind ik het nog een ander verhaal. Om het beest alleen maar daarvoor dood te maken, voor de huid... ja, dan denk ik, ja... dat vind ik eigenlijk... Uh, ja, beholgelijk. Ja, nou, in sommige netse. Uh, ik lees net dat uh, er was een, een netse in Brabant die stiekem niet alleen nets, netsen hield, maar ook vossen. Ja. Zou ik wat voor te zeggen? Dus. Ja, ja ik, ik zelf, ik heb zoiets van. Uh, ja, ik bedoel, hoe kun je het naar jezelf moreel verkopen? Om dit te doen. Wat voor mens moet je zijn om net zo fokker te zijn? Ja. Misschien zit ik nou iets doms te zeggen. Ik kan je ook zeggen van wat voor mens moet je zijn om boer te zijn? Maar... Nou ja, kijk, een boer is natuurlijk voor de voedselvoorziening. Hè? Ja. En natuurlijk moet en je, je ook ze beetje goed je... behandelen. Tuurlijk. Ja, maar... maar dan kun je ook zeggen. Je hoeft geen vlees te eten. Je kan leven zonder vlees. Het kan. En het kan in principe wel. Ja, want uh, in ja. het... Uh, Verre Oosten doen ze niks anders. In sommige dus, landen dan daar. Ja, dus het, de, in theorie is het mogelijk. Ja. In theorie is het mogelijk. Dus, maar je hebt, de foto, je hebt een fotocamera gekocht. Ja. Je hebt een fotocamera gekocht en je gaat experimenteren. En je gaat leuke foto's maken. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog steeds. Ik luister. Uh, okay. ja, exactly. Dus ik zou denken, er zijn misschien ook wel luisteraars die bezig zijn met fotografie, Dus ik wou eigenlijk wat tips doen. Nou ja, doe maar. Uh, niet dat ik nou zo geweldig ben, maar uh, ja, ik zit er ook in dat leerproces. Ik ben ook nog steeds aan het bijleren. Nou, het uh, voordeel van het cameraatje van mij is dat uh, het is heel simpel is. Het is uh, niet met allerlei moeilijke instellingen met je berekeningen moet maken en uh, met licht en met uh, scherpte. Dat staan allemaal symbolen. Je hebt daar wou zin... ik aan net op beginnen. Oké, okay, <laughs> ja. als jij je verhaal gaat doen, ga ik even gauw een biertje pakken, ja? Dus ja, je verhaal okay. alvast voor de luisteraars. Ja. Tot zo. Ja. Oké, okay. nou, we hebben het dus over fotografie. En in mijn geval praat ik voornamelijk over natuurfotografie. Alhoewel ik ook wel in de stad en van gebouwen en landschappen. Nou, landschappen is ook natuur, dat soort foto's maak. En het beste advies, en een van de adviezen die ik het meeste kreeg van ervaren fotografen, is leer zo snel mogelijk je toestel handmatig in te stellen haal zo snel mogelijk van de automatische stand af en gewoon foto's maken en instellen tijdens foto's gewoon leren, prutsen, zoveel mogelijk foto's maken in het begin zul je honden honderden weggooien die allemaal mislukt zijn maar uiteindelijk snap je precies welke instelling waarvoor is en waarom oefenen heel veel oefenen uh, schiet gewoon ga gewoon een middagje de natuur in en schiet een paar honderd foto's uh, ga spelen met diafragma's ga spelen met sluitertijden ISO waardes uh, je kan googlen wat, wat die dingen zijn en wat de driehoek is tussen diafragma sluitertijd en uh, oh shit Nee, het is niet, niet zo volgens mij. Maar er, de, je kan heel veel dingen leren over instellingen via dingen. Je kan waarschijnlijk je camera ook vinden op YouTube. Met filmpjes van uh, uh, dit werk zo en dat werk zo. Dus uh, haal hem zo snel mogelijk van de automaat af. Uh, ga zo snel mogelijk met de hand instellen. Dat is één ding. Uh, dan kom je naar tip 2. En dat is uh, maak een mooie compositie. Heel veel mensen maken... Uh, de foto allemaal hetzelfde. Stel je voor je hebt een weiland met een mooi paard erin. Wat doen 9 van de 10 mensen die fotograferen dat paard midden in de foto? Die plaatsen dat paard midden in de foto. Echter, een goede foto gebruik je de regel van derde. Bij de regel van derde deel je de foto in 9 vlakken, 3 boven, 3 onder. En je zorgt dat het onderwerp, in dit geval het paard, op een snijpunt van het raster te vinden is. Het maakt de foto een stuk mooier en relaxter om na te kijken. Als je foto's maakt van bijvoorbeeld een paard... fotografeer een paard op dezelfde hoogte als jou. Uh, ga bijvoorbeeld iets door je knieën of zoiets dergelijks... en zet je camera op een statief. Als je dingen fotografeert die, waar je rustig de tijd voor kunt nemen... Dus uh, waar je niet snel een foto hoeft te maken, is de belangrijkste advies wat ik je geven: zet je camera op een statief. Ja. Stel, je stel je camera in en uh, je kan bij een camera kun je namelijk instellen dat hij bijvoorbeeld dat timer op zit, dat hij hem na twee seconden pas afdrukt, dat hij hem na tien seconden. Ja, daar ben ik ook al achter, want, uh, dus zet hem op een statief, stel de timer in. Doe een paar stappen terug en laat de camera de foto maken. Hoe minder je er aankomt tijdens de foto, hoe scherper de foto maar. Ja, want hij stelt hem vanzelf in. Ja. En weet je, ik heb ook nog een tip. en Misschien heb je het net al gezegd, want ik was eventjes een biertje aan het halen. Um, toen ik nog een analoog camera had, dan ging ik eh, als ik een scherpe foto had, gegarandeerd een scherpe foto, ging ik helemaal inzoomen, scherp stellen en dan kan je alle kanten op. Dat blijft hij altijd schuiver. En, en wat ik mensen zeg is, uh, als je een foto maakt, bijvoorbeeld van een paard of een hond of een bloem, hou rekenschap met de achtergrond. Probeer, hem, als het kan, een beetje eromheen te draaien van hoe kan ik het, het mooiste fotograferen. En als je hem dan op, uh, op handbediening zet, kies dan voor een. een, een een grote diafragma, bijvoorbeeld uh, f-stop 4, want dat maakt de achtergrond geblurd. Ja, want de okay. achtergrond ja. de zijde zacht en alleen het onderwerp wordt heel scherp en komt ja. heel mooi naar voren. Dus dat zijn van die dingen. Uh, heel, er zijn ook heel veel camera's die doen dat standaard, die hebben daar gewoon een instelling voor. Dan staat bijvoorbeeld een symbooltje van het landschap of een symbooltje van een ja, plant. Ja, of een ja. van die ja. van dus die doen dat ook heel veel zelf. Uh, maar die doet dat dan, zo'n camera doet dat tot een, zek, een zekere mate. Zeg nou, wil je, uh, wil je echt uh, dat met een hele extreme uh, blur doen, dus dat je echt gewoon alleen het object en de rest is gewoon één grote waas, dan zul je echt om handstand over moeten gaan en het met de hand gaan instellen, het, uit, het, het, om, uh, het omlaag brengen van het, uh, of ja in feite het omhoog, maar van de diafragma, dus naar een f-stop 4. Dan krijg je echt een grote bluff. Of, of, dan kom ik naar iets anders. En dan zit er nog wel een tip 3, maar doe even een zijstapje. Uh, uh, ja, voor veel mensen is Photoshop te moeilijk. Dus heb ik een heel goed alternatief. En die app, die heet uh, Snapseed. En die is zowel te downloaden in de Google Play Store als in de App Store van Apple. Die is allebei te downloaden. Die is gratis. Die heeft ontzettend tot veel, uh, mogelijkheden. Die, er zijn ook heel veel YouTube filmpjes die die mogelijkheden allemaal stap voor stap uitleggen. Een van de mogelijkheden van Snapseed is heel mooi. is dat Je, uh, je kan bepaalde dingen van de foto selecteren en dan kun je, heb je twee opties. Je gaat het geselecteerde scherp maken en de achtergrond heel onscherp, waardoor, waardoor je een heel mooi verschil krijgt. Maar je kan het masker ook opdraaien en zeggen van, ik ga uh, dit deel van de foto heel uh, wazig maken en mooi glooiend en dan doe ik het andere deel. Of je kan ook zeggen van, uh, ik selecteer dit deel in Snapseed uh, wat ik geselecteerd heb en dat laat ik in kleur en de rest maak ik zwart-wit of andersom. Dus de, met Snapseed kun je ontzettend veel dingen uh, doen zeg maar. Uh, want, en ik, ik zie altijd voor mezelf, ik zeg altijd voor mezelf. Ik zie een, voor mijzelf zie ik een verschil tussen fotografie en fotokunst. Ik vind fotografie is de foto zoals die uit de camera komt. Dus dat is fotografie. En voor mij is fotokunst of fotoart. Is voor mij wat je er uh, daarna met alle bewerkingen en zo gaat doen. Nou, om voorbeeld te geven fotografie. Ik heb een foto gemaakt van een heel oud verlaten huis. En die heb ik zwart-wit gemaakt. En uh, met de camera heb ik die ook in zwart-wit stand gefotografeerd. En die kom uit de camera en dat is voor mij fotografie. Dat. Dan ga ik vervolgens naar ja. mijn huis. Dan start ik software op. En dan heb ik, uh, zoek ik een afbeelding op van een uh, geestachtige verschijning van een meisje. Ja. en die uh, dan doe ik wat ze noemen een double exposure die foto plak ik achter mijn foto van dat huis en zodat het meisje bij een raam staat en door wat bewerkingen met de software lijkt het nu alsof dat echt is alsof dat die geestverschijning en dat noem ik dan fotokunst daar zie ik, uh, okay. daar zie ik duidelijk een, verschil. Daar zie ik duidelijk een uh, verschil in zeg maar nou, okay. verder scherpte Ik wil natuurlijk scherpe foto's uh, gebruik hoe, sneller, hoe hoger je sluitestijd, hoe, uh, hoe sterker de hoe scherper de foto. Okay, uh, ja. Stabiel zet je camera bijvoorbeeld ergens op, een muur, een, een paaltje, een, een, een, een, een paar stenen, een, een statief, en dan heb je een aantal soorten, sta, uh, soorten van statief. Je hebt de, de standaard 3 en 1 en de standaard 1-poot, zeg maar, wat gewoon echt een statisch, stevig statief is, wat heel erg handig is als je gewoon alle tijd van de wereld hebt uh, om een foto te maken. Uh, en je hebt ook, uh, ja, uh, dan moet ik een merknaam genoemen, dus ik ga het maar even niet doen. Maar dat zijn uh, hele kleine statiefjes uh, uh, die kun je bijvoorbeeld gebruiken om insecten of bloemen goed te fotograferen of uh, macrofotografie en die zijn dat zijn geen drie uh, solide poten maar dat zijn uh, ronde balletjes die op elkaar zitten dat noemen Go ze pot. Oh, ik had ook wel eens zoiets gezien heb je en het voordeel is die kun je in de gekste vormen buigen, zodat je altijd ook al zit je op rotsen ondergrond of zand of je, je, je, wikkelt ze om een paal, je, je wikkelt ze om een paaltje heen of om een boomtak heen er zijn heel veel mogelijkheden om dat te gebruiken en dan heb je ondanks dat je dan een hele moeilijke ondergrond hebt kies je toch uh, ja kies je uh, uh, toch uh, een hele mooie plek uit voor die, om die foto te maken aan staats teven Het belangrijkste is, denk ik ook, oh, maar dat, dat, dat is voor de meeste mensen al een. Uh, uh, ik heb daar ook eerlijk gezegd uh, niet zo heel erg bij nagedacht. Ja, ik had niet veel opties om een foto en een camera te kopen. Voordat je een camera ko koopt, zeg ik tegen mensen altijd: als ze nog moeten kopen, bedenken wat je wil gaan fotograferen. Want uh, als jij portretfotografie wil gaan doen, heb je een hele andere camera nodig dan dat je roofvogels wilt gaan, uh, ja. gaan fotograferen. Dan heb je een hele andere camera nodig. Dus wat ik denk, is, is bedenk wat je, wat je, van tevoren, als je het nog moet kopen, als je in het proces zit, bedenk dan alvast van, ik wil dit. Je kan ook kiezen voor een all-out camera. Kan ook, die zijn er ook zo. Maar je kan ook zeggen, want ik ga heel specifiek voor een bepaalde voor een Bepaalde camera, dus uh, ja, dan uh, ik denk. Uh, uh, uh, zeg maar uh, de, de, nou, de ene laatste tip dan: uh, fotografeer in RAW R -A -W, of in JPEG. Nou, het liefst in RAW, als, je, als je camera dat kan, maar het liefst in een van deze twee formaten. Uh, de meeste camera's uh, bieden de al optie tegenwoordig wel, uh, maar het gaat om het, de informatie die in een foto zit. Hoe meer informatie er in een foto zit, hoe meer data er in een foto zit, bijvoorbeeld data over de kleuren, data over het contrast, data over de witbalans. Hoe meer die data daarin zit, uh, hoe meer een fotobewerkingsprogramma, als je dat van plan bent, als je dat niet van plan bent, maak het dan maar geen slikker uit maar hoe meer een bewerkingsprogramma na die tijd kan doen met die foto mm. nou, dat is en dan, dan, dan, dan de allerlaatste tip is uh, luister naar andere fotografen neem tips aan voel je niet gekwetst als een ervaren fotograaf zegt van nou uh, dit of dat uh, persoonlijk uh, ik ben van ik, ik ben van uh, op Facebook op meerdere redenen weggegaan maar dat een van de redenen. Een van de redenen dat ik van Facebook en Instagram uh, ben weggegaan, is dat het uh, van, uh, hoe moet ik zeggen, ik like jouw foto als je mijn foto lijkt. Ja. Dus, dus dat mensen niet meer elkaars foto's een like geven of een comment, uh, uh, omdat ze die foto echt goed vinden, maar dat doen ze omdat jij hun foto goed vond. Ja, daar heb je niks en, anders mee. Nee, daar heb je niks aan. Nee. Je hebt heel veel mensen, bijvoorbeeld op Instagram... dan zie je hun reacties op alle foto's... en dat is altijd mooi, mooi, mooi. En dan denk ik van... ja, wat is de waarde nog van zo'n zo comment? Niks. Nee. Daar zit geen waarde in. Ik heb het liefst dat iemand uh, op mijn foto reageert van... Nou ja, je vindt het altijd leuk als iemand het mooi vindt natuurlijk. Dat lijkt me vrij logisch. Dus dat is sowieso leuk. Maar ik heb het liefst dat iemand eronder zegt van... Uh, Kijk de volgende keer eens naar je lichtinval. De volgende keer eens naar je compositie. Oh. Uh, als je kijkt van mij, hou rekening met je opzet uh, of zo. Da want daar heb ik wat aan, daar kan ik wat mee. Oh. Dus en kijk naar foto's van anderen. Als jij foto's van koeien hebt gemaakt en je denkt van ik heb het wel leuk gedaan, kijk dan eens naar foto's uh, van andere mensen die ook foto's van koeien hebben gemaakt. He en als jij die foto mooi vindt. Uh, Zet er een, uh, stuur ze een vraag aan uh, Facebook en alleszijds kun je vaak een reactie sturen. Zet er gewoon een vraag in van joh, uh, uh, hoe heb jij die foto's gemaakt? Mag ik de, mag ik de sluitertijd weten of mag ik de maar weten? Of mag ik het merk van je camera of je lens Welke lens heb je hem gemaakt? Of, uh, ja. De meeste mensen vinden het leuk dat je op een foto van hen reageert. En de meeste mensen die ik ken in zoverre, zeg maar, hebben altijd positief gereageerd. En, die, en zo kom je ook weer in contact met andere fotografen. En als je geluk hebt, dan, of als, als je, dan kom je in elkaar een keer in het echt, in het echt tegen. En dan, ja, dan ken je elkaar toch een beetje. De meeste fotografen die ik tegengekomen ben, of die ik eerst van internet kende en later tegen kwam, bijvoorbeeld de fotografie van Hetten of Wilde Zwijnen, wat ik vaak deed, de meeste fotografen die zijn echt heel enthousiast met, uh, en zijn vriendelijk en die, als je, di als je dingen vraagt ik heb ook een keer iemand gehad die uh, maakte professioneel foto's van het en die stond naast mij en die heeft me echt door mijn eigen camera meegenomen van kijk als je hier nou op drukt, je, je stelt dat in en je stelt dat in kijk dan ziet het er alweer heel anders uit dan ziet het er alweer een stukje beter uit want ik ben daar ja. hartstikke ik blij mee want ik ben ermee geholpen en uh, nou ja dus uh, wees niet te bang om krediet te krijgen op je foto's. Uh, als iemand zegt van, joh, die foto is mooi, maar uh, probeer de volgende keer is dit, of probeer de volgende keer is dat, dan, uh, ja, dan leer je van. Ja. Maar ik, uh, ik, ken ja. Ik, ken, ik ken toevallig iemand, uh, en ik uh, nou, ken ze misschien ook een groot woord, maar ik praat heel af en toe, heel af en toe praat ik wel eens met hem, en dat is iemand die volgt het, ons Koninklijk Huis door heel Europa. Eh, dus de officiële perswatergraaf. En die maakt dus foto's van, uh, uh, ja, van, van uh, het Koninklijk Huis, maar ook wel van andere beroemdheden. Hij heeft uh, foto's gemaakt van Sting. Hij heeft foto's gemaakt uh, toen David Bowie nog leefde. Uh, en die man die doet dat al 40 jaar of zo, geloof ik. Ja, wacht even, dan ken ik hem geloof ik wel. 30 of 40 jaar of zo. Maar ik kwam hem toevallig uh, ergens tegen. Omdat hij ook in zijn vrije tijd uh, natuurfotografie nog gewoon erbij doet. Voor de leuk. Voor als hobby. En, uh, dus, uh, nou ja, dan raak je aan het praten. Ik kende hem verder dus niet. Dus ik zeg, wat fotografeer je nog meer? Ja, nou ja, toen vertelde hij, dus liet hij dus liet hij dus zijn Facebook, en op zijn telefoon liet hij zijn Facebook en zijn website zien. En dan stonden de dus foto's van Willem-Alexander en Maxima en David Bowie en Sting, en Bono en noem maar op. En uh, toen zegt hij van, ja, de portretfotografie is, uh, is ook wel echt een Hoe en zo. Uh, heet die, uh, hoe heet die fotograaf dan? Ja, dat ga ik niet zeggen. Ik ben zijn naam kwaad. Ja, dat is een hele bekende. Ja, ja deze niet. Oké. Okay. Ik heb nog even een, een vraagje. Ja. Ik, ik heb even een vraag over het statief. Hè? Ik ja. heb nog zo'n ouderwetse statief met zo'n schroefdraad waar je je camera op kan zetten. Die van mij kan er ook op. Maar ja. tegenwoordig, als je bij uh, de Mediamarkt of bij BCC of bij uh, HAVO komt. je ziet steeds meer uh, statieven zonder zo'n schroefdraad ding. Dan zit er een soort klem of zo. Maar kunnen alle camera's erop? Of uh, ja, hoe zit dat? Uh, weet jij hoe dat zit? Uh? Ja, de mijne. En ik zal even. Als de uitzending klaar is. zal ik even foto's. of een filmpje. via de WhatsApp. Ja, filmpje, naar de WhatsApp via de WhatsApp naar je sturen. Hmm. De mijne heeft, uh, een, heeft. heeft die allebei. Uh, mijn camera. dat zit op een blokje geschroefd. Ja. En, dat, en dat blokje. dat kun je dan met uh, in, de, in, de, in, de boven, in de kop van het statief klikken met een mm. klem. Oké. Okay. Dus, dus uh, hij, heeft, uh, hij heeft allebei. Dus uh, en als het goed is, als je zo'n statief koopt, krijg je ook dat blokje, met, dat blokje erbij ja, als okay. het goed is. Ja. Dat zit, zit, zit vrijwel. Ik kan me niet bedenken, bij de meeste merken zit dat uh, in, bij de doos in, zeg maar. Ah, ja. Dus dan, uh, zie je, dan zie je hem in de winkel, zie je alleen maar uh, die kop met die klem. Mm -hmm. Maar in, in, in die klem, zeg maar, daar, daar wordt een blokje in te zitten. En uh, dat blokje, dat, uh, daar zit dan de schroef. Uh, oh, okay, daar oké. Ja. Vandaar dat ik dan, dan is, uit dat schroefje zie. Het is, een, het is namelijk een snelle manier. Om, die klem is namelijk een snelle manier om je camera te ontkoppelen van je statief. Ja, okay. stel, je je, stel je voor je staat ergens verdekt opgesteld heten te fotograferen of wilde zwijnen en die beesten gaan in één keer lopen een paar meter verderop. Dan, moet je, dan kun je wel met je hele statief aan de wandel gaan, maar dat, dat, dat werkt niet werken ja. Dus uh, dan kun je heel gauw die handle openklikken, je camera eruit tillen, en dan kun je heel gauw even meegaan met die handle. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus, uh, als het goed is, zit het altijd bij de doos in begrepen. Ik zal straks even een filmpje naar je sturen. Ja, oké. Okay. Dus, uh, maar ja. dat is zeg maar. Uh, dat zijn. een, uh, een uh, Ja, je hebt dan nog wel Zeg maar. Uh, fotografie heb je wel een paar. Uh, uh, uh, zeg maar, ja, speciale tips hè? wolken zijn mooi, vind ik zelf heel erg mooi okay. uh, fotograferen van wolken vind ik heel mooi, en je hebt in alles, alle seizoenen heb je natuurlijk wel, hè, de lente is rijker, oh, man ik, ja, zeg maar. uh, ja. Ja, ik heb op die site die uh, mm -hmm, die website die ik pas geopend heb daar heb ik ook allemaal wolkenfoto's ja, ik bij mijn moeders huis ja, dat was uh, voor een half jaar geleden woonde in Soetermeer heb ik vanaf het cocon, uh, ook foto's gemaakt van de lucht boven Dan Zie je ziet ook al die wolken echt een, een beetje de zon uh, een beetje be uit een bepaalde hoek schijnen en ja. uh, die heb ik uh, dat heet uh, uh, Hollands, uh, Groen Holland ofzo ik weet het niet meer groen-holland.nl want ik wou eigenlijk Groen Nederland, maar ja, die website die bestaat al, die naam. Dus vandaar dat ik de naam uh, Groen Holland uh, heb uh, bedacht. Maar het is een hele dure website. Hè. Poeh, ik heb het wel voor twee jaar gedaan, dan was het het goedkoopste, Maar ik had het uh, eigenlijk beter uh, op mijn eigen website kunnen doen. Maar ja, er gaan wel heel veel ja. foto's op hoor, dat moet ik wel zeggen. Maar goed, uh, het is voor twee jaar. Okay. Dus, uh, voor, voor zeg maar het, het fotograferen in de natuur zeg maar, en dan bijvoorbeeld, uh, uh, sorry, bijvoorbeeld bloemen, uh, dus, dus geef ik altijd de tip mee, uh, fotograferen, de meeste mensen maken de fout om bloemen van bovenaf te fotograferen, uh, Fotografeer bloemen op gelijke hoogte van de bloem. Ja, dat lijkt ik met dus mij blijven dus zet je, zet je camera, heel veel mensen die houden de camera bovenop de bloem en fotograferen dan van boven naar beneden. Terwijl oh, ja. je moet gewoon Inde. voor je uitvulleren. Ja, precies, want dan kan je precies zeg maar. die, kelk, ja. die kelk voor je lens. Ja, en dat je en goed uh, die bloem kan zien. Ja, zo doe ik het altijd meestal wel. En, en, en, en vermijd daarbij zeg maar uh, op het moment van de dag dat er gigantisch veel zon is, dus uh, tussen tussen twaalf en, en en nou ja wat we zeggen drie ja, of uur of, moet, of je moet de zon in je rug hebben. Ja, ja dat, dat kan. Dat, dat kan inderdaad. Of neem een uh, als je een kartonnen doos hebt, uh, Voor maar, de schaalduw. Zet, ja. zet, zet, zet hem in de schaduw van de kartonnen doos, zeg maar. Uh, Laag invallend licht is, uh, is een mooie en maak gewoon, uh, als je toch de foto zit te maken, maak gewoon uit diverse hoeken en dan kijk je later wel welke het mooiste is. Ja, uh, ja. Als Lange ik ga fotograferen kijkbaar. zeg maar en ik bijvoorbeeld in, in, in de herfst ga ik altijd specifiek paddenstoelen fotograferen zeg maar, mm -hmm. dan, trek ik dus gewoon, dan trek ik dus gewoon oude kleren aan en ik neem een open geknipte vuilniszak mee en dan ga ik er dus gewoon bij liggen. Maar weet je wat ik ook Ik heb met die camera ook een, een stand staan. Dat die maakt van één foto zes verschillende foto's. Wel hetzelfde plaatje, maar in zes verschillende tinten. En dan kan ik zeggen, hé, hey, ik vind deze het mooist. Of ik neem die, die zeg maar, standaard, hè, zoals de foto normaal is. En dan maakt hij wel één foto, maar dan zie je zes foto's, of acht, weet ik veel. En dan heb je allerlei verschillende tinten. En dan denk ik, hé, dat is nog niet eens... wat dan hoef je het niet te bewerken. Want dan kan je kiezen van, nou, ik neem die of ik neem die. En dan staat erop opslaan. En dan kan ik hem opslaan. Ik heb 2 gigabyte uh, kaartje erop. Maar hij kan een hele grote re resolutie fotograferen. En dan denk ik, ja, dat is leuk voor als je een foto afdrukt. Dat die mooi scherp is. Maar voor op het internet vind ik... Uh, ja, zeven... Uh, Kijk, 720 bij zoveel vind ik wel mooi genoeg. Maar voor als je fouten wil laten afdrukken, dan lijkt mij aan te raden om de hoogste resolutie te gebruiken. Heb ik het goed? Ja. Oké. Okay. En zeg maar, als je, uh, als je dieren wil fotograferen, uh, en dan, dan wil je natuurlijk, uh, die wil je scherp hebben. En je kunt vaak niet dichterbij komen. Dus dan gaat het om zo kort mogelijke sluitertijd. Mm -hmm. uh, zodat je geen uh, vage randen krijgt. En uh, dan moet je heel erg kijken naar de combinatie tussen sluitertijd en diafragma. Zodat ja. je uh, scherp houdt. En dan, dan moet je... Altijd weer de ISO-waarde, de lichtgevoeligheid ook weer in de gaten houden. Ja, ja, want ik, heb, uh, ik had vroeger eens een camera. En dat was een best een oud ding. Die ook ik van mijn broer een keer gekregen. Dat ding dateert, geloof ik van net na de oorlog of zo. In de jaren 50 of zoiets. En dan had ik een apart apparaatje voor de licht. En voor de focus of zoiets. En dan zat, zag je dan een metertje. En dan stond daar bijvoorbeeld 2.4. En dan moest je dan op dat kastje stond... Dan een, een rood, groen-rood. En dan moest je op groen staan, in het midden. En dan stond er een nummer. En dan moest je dat instellen op je lens. En dan klopte het altijd. Want het was geen uh, spiegelreflex. Hè? Dus je kon het niet zien. Naderland had ik een practica. Een, uh, dat was dan wel een... een uh, uh, met uh, spiegelreflex. Nou, een geweldig mm -hmm. ding was dat. Het was, uh, toen de tijd was het nog een goedkoop merk. Toen had je de DDR. Oost-Duitsland werden ze toen gemaakt, dan waren ze heel goedkoop, maar ze maakten wel hele mooie foto's, tegenwoordig is het praktica best wel duur, want uh, ja. Ja, de, de lonen zijn er natuurlijk wel wat hoger als uh, vroeger, dus die apparaten zijn ook veel duurder geworden, maar, maar echt, het was een beetje een krakker, mikkerig ding, maar ze deden het altijd goed. Nou kijk, nou, dit was het wel zo'n beetje voor mij. Ja. Ik heb alles wel uh, verteld. Mm -hmm. en, uh, nou ja, je kan, voor mensen die nog meer willen weten, digitalefotografie.nu Daar is een website die gaat over fotografie. Daar kun je van alles leren. Is gratis. Je kan er ook cursussen volgen. Is niet gratis. Maar er staan heel veel tips op, gratis. Dus. Oké, okay, nou dan gaan we hier wel afsluiten. Bedankt voor, uh, voor de bijdrage en dit, uh, Ik, deze uh, podcast, uh, Jacco. Yes. Oké, okay, nou luidjes. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bye bye. Ja, luidjes. Uh, ik ga een liedje draaien. Eentje, één liedje. En dan gaan we afsluiten. En dan kunnen jullie daarna een uur lang naar non-stop muziek luisteren. En uh, ja, die gaan we dan uh, hierna uh, laten horen. Dus ik zou zeggen... Bedankt voor het luisteren, dat was de podcast van zondag 28 juni 2020. En dit was uh, Jacco en ondergetekende uh, uh, DJ Jaap. En uh, we gaan een liedje draaien. Walks of, uh, of Life heet dat. Uh, Nihilor heet de band. Nou oké. Okay. Tot... Uh, tot volgende week zondag zou ik zo zeggen. Bye bye. De beste muziek. De beste muziek zonder reclame en zonder flauwekul. Dit is Aloha Radio.